4 uur. Het NOS-journaal. Joris Dubinitsky. Het debat over de regeringsverklaring is verplaatst. naar volgende week dinsdag en woensdag. Eigenlijk zou het debat morgen worden gehouden. Maar de Kamer wil eerst dat het NIBUD. doorrekent wat de koopkrachteffecten van het beleid zijn. Het instituut zegt dat het de cijfers in principe maandag kan leveren. De oppositie in de Tweede Kamer is ontevreden over de cijfers van het kabinet. CDA-leider van Haarsma Buma vindt de gevolgen van de berekeningen veel ernstiger dan vooraf leek. Volgens de cijfers van minister Ascher gaat 14% procent van de huishoudens er de komende jaren 5 tot 10% procent in koopkracht op achteruit en levert een paar procent nog meer in. Ascher zelf relativeert het belang van de cijfers en spreekt van een schijnprecisie. Hij benadrukt dat uitschieters en ongewenste effecten zoveel mogelijk worden beperkt. Buma zegt dat de cijfers afwijken van de garantie... dat het koopkrachtverlies niet erger zou zijn dan 4 Uit deze cijfers blijkt dat het niet gaat om uitschieters... zoals de minister-president heeft gezegd, maar dat het gaat om grote groepen. Daar moet helderheid over komen. Daarom hebben wij gevraagd en willen wij nog steeds dat het Nibud dit onderzoekt. Ook SP-leider Roemer is geschrokken van de cijfers. Ook hij vindt ze beduidend anders dan eerder door het kabinet werd voorgesteld... Volgens PVV-voorman Wilders moet premier Rutte meteen terugkomen uit Turkije. De economische vooruitzichten in Europa blijven de komende jaren somber. Dat blijkt uit de jongste prognose van de Europese Commissie. Europeanen moeten rekening blijven houden met hoge werkloosheid... en vrijwel geen economische groei. Pas in 2014 wordt een beperkte groei van zo'n 1,5 procent verwacht. Maar de consumptie in Europa zal niet snel toenemen... door bezuinigingen en belastingverhogingen in de meeste landen.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 Hattie Blok werkte bij verschillende cabaretgezelschappen... onder meer bij die van Wim Ibo en Wim Sonneveld. Ze presenteerde ook radioprogramma's. Tot op hoge leeftijd was ze actief, onder meer als lerares... voor een nieuwe generatie cabaretiers en musicalacteurs. acteurs Hattie Blok is 92 jaar geworden. De Amerikaanse beurzen in New York zijn met verliezen geopend. Verwacht werd dat de graadmeters positief zouden reageren... op de herverkiezing van president Obama...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 Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanavond enkele opklaringen. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind en het is zo'n 11 graden. Ook morgen bewolkt, dan valt er in het noorden en westen af en toe regen. AMWB-verkeersinformatie: met 12 files, zo'n 30 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files zijn niet langer dan een kilometer of drie. Ik even de bijzonderheden eruit op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoude Dorp staat 2 kilometer. Daar heeft een kapotte auto gestaan, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En op de A15 vanuit de Europoort loopt het vast eerst tussen Rozenburg en de Botlektunnel over 5 kilometer. En een stukje verderop tussen knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein 3. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkem en Noorderloos staat 2 kilometer. Twee rijstokken zijn er dicht.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 De leefde strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. De si U World Cup. 16, 17 en 18 november. Tiel Vereveen. Maak het mee. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VP Zo Zometeen ons buitenlandpanel, panel, maar eerst de wetenschap. Things like this happen in Missouri. They, they, they happen in California. They, they don't happen here. This is, this is not supposed to Het here. It's terrible. Je zou kunnen denken dat dit een man is die voorkomen overdonderd is... door de winst van Obama. Dat is niet waar. Dit was een man die zich niet kon voorstellen dat in New York... aan de oostkust van Amerika... een zo ontzettend hevige orkaan als Sandy zo heeft huis kunnen houden. Frederik Melman. Daar is wel ja. een verklaring voor. Ja, daar is zeker een verklaring voor... Um, daar kom ik dadelijk op. De mens heeft zal maar zeggen, daar meer invloed op dan dat je misschien zou denken. Uh, misschien eerst even vertellen hoe het zo kon gebeuren. Zal maar zeggen. Er zijn vier dingen. Wat maakt dat Sandy echt een orkaan werd. En ook een vernietigende of een verwoestende vulkaan. Orkaan. Ja, een orkaan. Ja, we hebben te maken met uh, een, een hogere zeespiegel dan 100 jaar geleden. Dus dat maakt dat waard natuurlijk een uh, uh -huh. makkelijker uh, uh, land instroomt. Uh, uh, we hebben te maken met vochtig lucht, veel regenval. We, hebben, we hadden ook te maken met Sandy die een beetje een rare bocht maakte langs de Noordpool. Dat maakte dat hij daar botste met koude lucht en een kracht kon winnen. Nou, en, en, en die factoren samen maken dat Sandy een verwoestende uh, orkaan kon worden voor New York. Wat eigenlijk niemand ja, dacht dat zou kunnen eigenlijk. Zo hevig, nee. ja. ja, Er was ook nog de vraag, uh, hoe kan die orkaan zo ver noordelijk komen? Want die komt normaal zo ver niet. En dat schijnt weer te maken te hebben met de opwarming van de Atlantische Oceaan. Ja, en dat is ook uh, hè, waar nu een discussie over is. In hoeverre uh, heeft uh, de opwarming van de aarde, klimaatverandering... nu invloed op, op deze vulkaan, o, uber, uh, orkaan? orkaan en überhaupt uh, op het... Uh, misschien wel vaker voorkomen van orkanen. Uh, als je kijkt naar die afzonderlijke factoren die ik net noemde... Mm. dan uh, het, het stijgen van het zeeniveau... dat komt door uh, uh, het smelten van poolijs. Uh, als je kijkt naar warmere lucht, meer waterdamp, dat komt ook uh, door opwarming van de aarde. En wat heel, ja, heel uh, interessant is... en dat stond onlangs in de Proceedings of the National Academy of Sciences... dat door opwarming van het zeewater daardoor kunnen orkanen aan kracht winnen. En daardoor zie je ook dat er vaker orkanen ontstaan. Dan ja. nou was het heel moeilijk om uit te zoeken voorheen. Omdat we uh, tot nog toe met satellietbeelden alleen maar konden zien wanneer je een orkaan hebt. En uh, dat kon pas vanaf de jaren zeventig. Want dan hadden, hebben we satellieten. Maar wat hebben we nou een paar Zweden gedaan? Van de Universiteit van Kopenhagen. Die hebben gewoon gekeken naar... Uh, de, de, de golven, eigenlijk. De die vloedgolven ontstaan. die ontstaan ja, door een storm. De vloedgolven ja, vloedgolven die door een ontstaan. En dat kunnen we al meten vanaf de jaren 20. Dus het is wel een indirect bewijs. Maar ik moet zeggen dat veel onderzoekers toch zeggen: van, uh, dit ziet er ja, gewoon degelijk uit. En daarmee hebben die, die Denen laten zien. dat eigenlijk het aantal of, uh, orkanen. Nou zeg ik het weer: het aantal orkanen. ontzettend is toegenomen. En ook in kracht is toegenomen. Dus alles bij elkaar, zo bij elkaar opgeteld. kun je zeggen dat wij de mens. met het uitstoten van broeikasgassen. en de opwarming van de aarde. ervoor zorgen dat er ja. meer orkanen voorkomen. Als we er al aan twijfelden, is het nu echt afgelopen daarmee. Behalve dat je het zo hard kan zeggen als één op één. Ik bedoel, je kan niet Zit. zeggen. Uh, het is een factor die mee. Ja. Speelt. niet één op één. Je kan ja. zeggen van die afzonderlijke factoren. dat vergroot de kans. en allemaal samengenomen. Ja. Dan kun je dus een enorme super orkaan krijgen. Nou komt er morgen uh, weer een orkaan op de oostkust van Amerika. Een, een hevige storm, ja zeker. Of een hevige storm in ieder geval. Gelet op de ervaring met Sandy die geweest is. Wat kunnen we van deze verwachten? Ja, dat is, dat is moeilijk. Hè? Dat is niet te voorspellen. Want er zijn zoveel factoren die inspelen op, op weer en op het ontwikkelen ja. van een storm. Dus dat, uh, dat is nu nog niet te zeggen. Wat ze weten is dat het in ieder geval eentje is met flinke windstoten. Met veel regen. Uh, sneeuw misschien wel. Maar goed, dat blijft afwachten. Dat New York is er niet. nog niet eens bekomen nee. van Sandy. Het is wel mooi als uh, uh, dit onderzoek daadwerkelijk wat... Uh, of daadwerkelijk als van belang wordt geacht. Want dan zou het zomaar kunnen dat de opwarming van het klimaat... toch ook nog eens een keertje echt hoog op de agenda... bijvoorbeeld van president Barack Obama komt te staan. Hij heeft nu het tastbaar bewijs dat het verschrikkelijk kan aflopen. Exact. Uiteindelijk. Oké, okay, dankjewel. Frederik Melman. Oké, nu is het tijd voor ons buitenlandpanel. Vandaag met Chris Keijnen, onze Verenigde Staten-watcher. Hugo Keijnen, ja zeker, een broer. Hij is directeur volwassen educatie aan de Universiteit van New York City. En hij woont in Hoboken, New Jersey. En Jan Donkers, ook Amerika-adept. Hij heeft er gewoond en lesgegeven in Texas. Hugo Keijnen, we gaan eerst even naar jou. Goedemiddag. Of ja. uh, wat is het bij jullie ochtend? Zie je nog morgen. Ja, ja. Wij horen dat jij enorme problemen hebt gehad om te kunnen gaan stemmen. Vertel eens. Ja, nou, ik, ik woon dus in Hoboken. En Hoboken is heel uh, hard getroffen door die, uh, door die storm. Dus die, dit hele, het hele stadje is flink ontregeld. Um, maar, maar daar had eigenlijk mijn geval niks mee te maken. Ik ben vorig jaar verhuisd. En uh, omdat er dus geen postbezorgd werd normaal krijg je een paar dagen voor verkiezingen krijg je een zogeheten ballen thuis gestuurd waarop staat waar je moet stemmen Maar niemand had dat nu gekregen ja. dus ik maar ik kon dus wel online gaan. de staat new jersey heeft een heel uh, registry van uh, stemmers uh, waar je jezelf kan vinden en daar is die informatie ook dus ik vond daar waar ik moest gaan stemmen ga naar het stembureau daar konden ze me niet vinden. Maar ze hadden een tweede stembureau daar in de buurt waar ze mee samenwerkten. Uh, dus ze zei, ga daar nou even kijken. Daar ben ik toen naartoe gegaan. Daar konden ze me ook niet vinden. Toen ben ik naar het oude stembureau gegaan waar ik stemde voordat ik verhuisde. Daar konden ze, dat was niet meer in dezelfde school. Daar was nu weer een ander stembureau in die school... Dus ik werd gestuurd naar waar mijn oude stembureau nu in een nieuw gebouw zat. En daar konden ze me ook niet vinden. En toen, en toen ben ik dacht je, ik, ik ga niet stemmen. Teruggegaan naar die allereerste weer. En ik zei van, kijk nou nog eens heel goed in jullie registry of ik er niet in sta. Ja. En toen vonden ze me wel. Heb ah. jij, je zit nu op je werk, hè? Ja. Heb jij uh, meer verhalen gehoord van collega's die hetzelfde mee hebben gemaakt... en die inderdaad, zo wat Ger net zei, uh, het moederhoofd maar in de schoot hebben gelegd... en gedacht: dan maar niet... Nee, eigenlijk niet. Nee, oh, dat is mooi. Ik, ik, ik was ongelooflijk onder de indruk gisteren van hoe er gestemd werd. Het, het was heel vroeg, heel druk bij de stembureaus. En, uh, ik heb van niemand gehoord dat hij of zij, althans hier in, in New York en New Jersey, niet, uh, niet gestemd heeft. New Jersey had uh, ook een uh, voorziening getroffen dat je online kon stemmen via e-mail. Uh, dus er was ook... Geen reden voor wie dan ook om niet te stemmen. Uh, aangenomen dat je een computer hebt en een uh, internetverbinding. Ja. Oké. Okay. Um, Chris, jij wilde toch. Er is vandaag al veel gepraat, natuurlijk over de verkiezing belangrijk, belangrijk land uh, logisch. En er is ook al gepraat over de oorzaken van waarom Obama nou gewonnen heeft. Mm. Maar jij. Uh, Jij wilt dan ook nog iets aan toevoegen? Want het blijft, het blijft vreemd. Jij hebt hier heel vaak en andere, bij Hammelburg, andere analisten constant geroepen: het is een nek aan nek race. Ja. Maar uiteindelijk resultaat is helemaal niks nek aan nek Het is gewoon een ruige overwinning. Ja, ja nou, nou, het is, het is, me, het is meer nek-en-nek -nek dan vorige keer. Want vorige keer heeft hij met 10 miljoen landelijk uh, verschil gewonnen aan stemmen. En nu met uh, dikke 2 miljoen, bijna 3 miljoen. Dus het is iets meer nek aan nek Maar. Ik, ik ben ook verbaasd door de, de grootte van de overwinning. Ik denk dat er in ieder geval drie hele belangrijke dingen zijn. Hij heeft de auto-industrie gered, waardoor hij Ohio en Michigan heeft gewonnen. Uh, er zijn nog nooit zoveel Spaanstaligen gaan kiezen als deze keer. 10% van het electoraat. Dat is voor het eerst in de double digits. Uh, dat, dat is echt het nieuwe Amerika wat je daar ziet. Dat is heel belangrijk. Daardoor heeft hij uh, New Mexico, Colorado en Nevada... en vermoedelijk ook Florida gewonnen. En ik denk dat we ons toch een klein beetje... Verkeken, hebben Men zei, ik, Obama, hij voert geen sterke campagne. Nee, misschien uiterlijk niet in de debatten. Maar de organisatie van zijn campagne is perfect geweest. Iedere potentiële Obama-stemmer is bereikt. En niet één keer, en niet tien keer. En niet alleen over de telefoon, maar ook nog aan de, hebben, de deur. Ze hebben keine, helemaal niet gedaan, hè? Nee, ja, veel, minder, veel minder. Veel minder, maar wel ja. meer dan vier jaar geleden. Ja. Ze hebben de caught on, hè? Dat is ja. wel het geval. Je vergeet, wat mij betreft, één punt, dat is Sandy... Ja, ik denk toch de dat, uh, de dat de laatste week hem toch wel huilde. Hij, hij, kijk, ja. Mitt Romney die kon niks doen. Die, die, een ambteloos burger in feite. Behalve dat hij kandidaat was voor het presidentschap. Maar uh, hij was president. Dus hij kon zich presidentieel opstellen. Heeft hij dus goed gedaan. Hij heeft zelfs de, een, een enorm ja. compliment gekregen van meneer Christie. Die tot dat moment dat een, van zijn van felste, van ja, een van zijn felste tegenstanders was. Twee derde vooral. van de kiezers zei dat, dat Sandy een rol had gespeeld. Ja, dat wilde ik stem. ook even aan ja. Hugo. Hugo vanuit Hoboken. Jij kan dat, uh, je zit er dichtbij. Heb je dat ook gehoord? Dat mensen inderdaad misschien wel geswitcht zijn en op Obama zijn gaan stemmen... vanwege die ellende die jullie daar is overkomen? Ja, nou, ik denk dat het onderzoek dat nog moet uitwijzen. Uh, even, even om op twee dingen in te gaan, iets wat Chris zei. De, vanochtend zei iemand op de radio... een partij die alleen uh, Angry White Men aanspreekt... zal nooit meer het presidentschap winnen in Amerika... En dat is denk ik eigenlijk de belangrijkste conclusie van ja. deze verkiezing. Wat betreft Sandy, ja dat heeft natuurlijk Obama enorm geholpen op een bepaalde manier. Omdat Romney een paar dagen zijn campagne heeft moeten stillleggen. Obama voortdurend zichtbaar was. En, en uh, ook, ook nog ja, bijna, bijna de steun van de uh, governor van New Jersey, Chris Christie, uh, kreeg. Ja. Die, uh, die op de Republikeinse Conventie de keynote speech gaf. Maar... Dat is ook, wil ik zeggen, dat is ook verdiend voor Obama. Want uh, Obama heeft uh, die FEMA heel goed georganiseerd. Dat is die club de die rampen moet uh, bestrijden. Of de ja, daarna dat is de daarna moet opruimen. de overheidsinstantie die, die de ja. rampenbestrijding en de hulpverlening doet en dergelijke. Uh, Paul Krugman had daar een paar weken geleden een heel mooi stuk over... waarin hij schreef hoe FEMA altijd door de republikeinen verwaarloosd wordt... En dan de, komt er weer een Democraat in het Witte Huis. en die, die brengt daar dan weer professionele managers in. En Romney heeft op een gegeven moment voor gepleit om FIMA maar af te schaffen ja. en te privatiseren. Ja, ja. ja dus, ongelukkig moment. Ja. Ja, Chris, dus Obama heb... verdient, ja. verdient dat ook. Het is, niet, het is geen toeval die nee. en die, en dat die overheid dat goed doet. Dat is nee. democratisch beleid. Ja, uh, Chris, ik hoorde nog een andere reden uh, die bijzonder was. waarom die zoveel gewonnen had. Uh, Obama heeft namelijk gewonnen in Iowa. En dat is een hele religie religieuze staat. En het is heel curieus dat die strak religieuze mensen op Obama kiezen... die een pro-homo-beleid voorstaat, pro-abortusbeleid. En dat wordt heel veelzeggend gevonden. Ja, nou, hij heeft de vorige keer ook gewonnen. Mm. En uh, dat, dat, dat was toen uh, net zo veelzeggend als nu. Het is, het is eigenlijk veelzeggender dat, dat hij er nu weer gewonnen heeft. Ja. Omdat er uh, met McCain vorige keer natuurlijk niet echt een kandidaat was die juist dat conservatieve uh, evangelical uh, electoraat aansprak. Ja. En nu met Romney, en in ieder geval met Paul Ryan, veel meer dan, dan de vorige keer. Maar dat is, dat is sowieso opmerkelijk. Dat hij, he, hij won vorige keer doordat hij uh, negen staten die Bush het jaar daarvoor gewonnen had... Van, van de republikeinen afpakte. En Romney heeft daar maar twee staten van terug kunnen krijgen. Alleen ja. North Carolina en, uh, en Indiana. En dat, dat is sowieso opmerkelijk. Ja. Uh, laten we heel even gaan luisteren de speech van Obama. We hebben natuurlijk al vaak voorbij gekomen, maar even een stukje waarin hij eigenlijk een soort do voorzichtig agendaatje ja. uh, meldt. You are like op us to focus on your jobs, not ours. And in the coming weeks and months, I am looking forward to reaching out and working with leaders of both parties to meet the challenges we can only solve together. Reducing deficit Reforming our tax code, fixing our immigration system, freeing ourselves from foreign oil, we've got more work to do. Jan, Jan. Je hoorde, dit was een soort uh, to-do-lijst. Je, mm -hmm. je wel, wat moeten we allemaal gaan doen? Nou, hij noemt een aantal dingen. Climate change, olie... We moeten af van de olie on onafhankelijkheid, immigratie. Het lukken, ja. Probleem wil hij oplossen. Maar uh, als je de verhalen leest over de, uh, over de afgetrapte infrastructuur, bruggen, wegen, treinen enzovoort, dan had hij dat er ook bij kunnen zeggen. Wat vind, denk jij wat hij het eerste moet aanpakken? Um, ik denk dat het de eerste grote probleem... Er zijn twee dingen, denk ik, waar, waar je mee moet beginnen. Dat is die wetgeving over de immigratie, de zogeheten... Hoe wat, wat heet het ook? Uh, um, Hugo, weet oh, jij nog hoe het heet? Die wetgeving die het mogelijk moet maken voor kinderen van immigranten om, om, om burgers te burger De Dream Act. De Dream no, Act, sorry. Ik ja. denk dat dat, dat dat een van zijn eerste punten zal moeten zijn. Om daar klaarheid uh, in te brengen. Waarom is dat? Waarom om, moet hij dat als eerste doen? Waar, omdat nou, in dit plaats, hij, hij moet zijn belofte inlossen in ja. aan, aan al, al, die, uh, oh, die, ja. al die Hispanics die op hem gestemd hebben. Die waren daar boos over dat hij dat niet gedaan had. Ja. Dus daarom mag hij blij zijn dat ze nog zoveel. Precies. Uh, ja. en, uh, en het tweede is denk ik de, de, de beruchte fiscal cliff die je eigenlijk helemaal Wat geen. Is. Nou, Dat is een, een samenloop van een aantal maatregelen. Uh, het eerste is t, het feit dat de belastingverlaging... die door George Bush is ingesteld, dat die op 1 januari afloopt. En uh, de, een aantal uh, uh, uh, bezuinigingen gaan in op 1 januari. Dit alles uh, is doorberekend enzovoort... Door, uh, ook door de Fiscale Commissie van, de, van het Congres. Dat, dat zal leiden in de, in de eerste maanden van het volgend jaar... tot een vermindering van de koopkracht... een daling van de economie, een krimping van de economie. En dat wordt nu als een soort uh, donderwolk... ziet men dat dus hangen. Uh, ik, denk niet dat, dat, ik denk niet dat Amerika op 2 januari ineens... Uh, in recessie zal geraken. Maar je, nee. de kans is natuurlijk wel groot... dat dat in de loop van de eerste helft van het volgend jaar... geleidelijk zich gaat voordoen. Ik denk dat die, wat die moet. Gaan doen is uh, nu inderdaad al uh, over de, uh, het pad tussen de Republikein en de Democraten heen gaan rijken en gaat, moet gaan proberen die beide factoren en, en nog de paar andere factoren te gaan mitigeren. Hè? Chris? Nou, ik, ik ben eigenlijk benieuwd wat Hugo daarvan, daarover denkt. Of, of dat inderdaad is, want die fiscal cliff, dat zal opgelost moeten worden, inderdaad. Maar denk je dat dat over het algemeen is wat Obama nu zal gaan doen? Dat hij over the aisle, zoals dat heet, zal gaan werken? Of gaat hij juist in zijn tweede termijn meer een, een, een eigen koers... en uh, zijn eigen grote projecten proberen? Ja, ik, ik heb het idee... Uh, maar dat komt ook door de Republikeinen. Ik denk dat hij een, een hele confrontationele politiek gaat voeren... ten opzichte van het huis van afgevaardigden. Uh, dat, hij, uh, dat hij dus inderdaad, à la George Bush... Uh, in de twee, toen hij de tweede keer herkozen wordt, gaat zeggen... Ik, ik heb een nieuw mandaat... En dat hij die dingen als uh, die uh, infrastructuur, die bruggen, die wegen... die allemaal uh, voor 50 jaar uh, gebouwd zijn... en nu allemaal in elkaar beginnen te vallen... Uh, dat, hij, dat hij dat heel erg belangrijk uh, en heel erg naar voren gaat schuiven. Hè? Maar Hugo, maar hij, je... heeft, hij heeft geen meerderheid. Daar verandert nee. een nieuw mandaat toch niks aan? Nee, hij zal een hele andere strategie, politieke strategie moeten voeren. Hij, hij, het is iemand die eigenlijk een afkeer heeft van de uh, vuile trucjes... die, die nu helemaal werken. nodig ja, ja. zijn... In in ja. de Amerikaanse politiek, ja, die, hij die zal die meer een Lyndon Johnson moeten... moeten zijn dan ja? een uh, Obama eerste termijn hij ja? zal inderdaad, uh, zoals Lyndon Johnson de mensen bij de revers moeten pakken en zeggen als je niet daarvoor stemt, dan komt die brug hij is weer in, wel net zo lang, hij brug kan brug het wel in, uh, in dat is wat ik bedoel dat bedoel jij, maar hoe, hoe werkt dat dan precies want het is mij niet helemaal duidelijk nou, kijk, hij heeft, heeft de afgelopen paar jaar heeft hij een aantal werkgelegenheids, grote publieke werkgelegenheidsprojecten heeft hij voorgesteld, die door het door het Congres door het huis van Afgevaardigden, consequent uh, niet gefinancierd zijn en zijn afgewezen, <coughs> maar die inderdaad gewoon wegen en bruggen die in de districten van die congresleden liggen. Uh, ...zouden zou opknappen. En ik denk dat hij op die lijn... ...wat betreft het congres doorgaat. Wat betreft die... Chantage administraten... eigenlijk gewoon. Wat ze? Chantage eigenlijk. Ja, ja, politiek. Ja, ja, wat je daar wil doen, gewoon een gegeven. hele zware okay. politieke druk. Ja. En wat betreft die immigranten nog even, je moet niet vergeten dat hij wel een paar maanden voor de verkiezingen die offices of New Americans heeft geopend. Waar jongeren die met hun ouders naar Amerika waren gekomen of hier geboren. Nou ja, hier geboren waren ze natuurlijk Staatsburger. Maar door hun ouders Amerika binnen zijn gebracht, waar die. Uh, naartoe konden gaan en een legale status krijgen en gewoon ja. officieel kunnen studeren en dergelijke meer. Dus hij had wel voor de verkiezingen al een stap gezet naar de Hispanics en naar andere immigranten. Oké, okay. en dat is opgepakt. Ja. En, en, en, en, en uh, het, het, het huis, dus de Tweede Kamer zal ik maar zeggen, is hmm. dan wel meerderheid republikeins, maar helemaal machtloos zijn de democraten niet, want de Senaat daar hadden ze nog net een meerderheid die hebben ze, die hebben ze uh, kunnen houden en er is, is, zelfs, grote nog, zelfs. is zelfs nog een kans dat ze hem vergroten. Er zijn nog twee zetels uh, om on onbeslist op het ogenblik. Waardoor de democraten nog meer zetels zouden kunnen krijgen. En bovendien, uh, de senatoren die erbij zijn gekomen... zijn uh, over het algemeen vrij uh, linkse senatoren. Liberale senatoren. Met mevrouw Warren uit Massachusetts als, als toch wel een soort boegbeeld. Die gaan de sfeer in die senaat denk ik wel bepalen en, en veranderen. En daar kan Obama volgens mij ook gebruik van maken. Waardoor hij die, waardoor die toch meer macht heeft dan in zijn eerder. Mm -hmm. ja. Maar die, hij kan 60, ook die 60 neer... uh, stemmen in de Senaat die heeft u dus nog steeds niet. Hè? Die noodzakelijk zijn bij hele belangrijke. Maar ik uh, las vandaag al dat er, dat er stemmen op gaan, want op zich kunnen de senatoren bij meerderheid de regels veranderen. Alleen ja. is dat een soort van stilzwijgende afspraak... dat dat niet gebeurt. Het is not done. Dat is een hele harde maatregel om dat te doen. Dus ga nu stemmen op in de Senaat... om de Democraten gewoon te laten zeggen... Ja. van die 60%-regel, dat gaan we afschaffen... en we o, gaan ja. gewoon met meerderheid. Oké, okay, Jan hij heeft in ieder geval meer mogelijkheden. Hij kan ook meer lef tonen, want hij, dit is zijn laatste termijn. Zijn tweede hij laatste termijn. Hij worden, ja. Laten we het dus hebben over de Republikeinen. Uh -huh. Die hebben een opblazer gehad, die staan te, die staan ja. te starogen. Ja. Is het eindebericht uh, Republikeinen... Of ja, er zijn, er zijn miljarden en miljarden dollars uitgegeven... en de situatie is nu precies hetzelfde. Een democratische president een democratische senaat... en een republikeins congres. Dus er is altijd geld is voor niks uitgegeven. Allemaal kapitaalvernietiging geweest. De de, de partij van de Angry White Men, ja, zo wordt het inderdaad genoemd. En zo ziet het er ook wel naar uit dat het dat ook is. Vrouwen stemmen in overwegende mate voor Obama. Met name door al dat, dat gebazel van die uh, uh, halvegare garen uh, kandidaten, die oh. zeiden dat uh, een, een, een kind. Uh, geboren ik... wordt na een aanranding, ook een, een, een gift van God is enzovoort. die ja, allebei hun zetel kwijt zijn. Allebei, allebei weggevaagd, zowel meneer ja. Todd Akin ah, in Missouri... als meneer Murdoch in Indiana. En dat is een, ja. een, een heel goed teken natuurlijk. Um, ik denk dat de Republikeinse Partij zich heel... zal gaan bezien, dat zal absoluut gebeuren. Herbronnen? Herbronnen. Herbronnen in de daar, oppositie. Ja? Uh, ja. Uh, uh, uh, ja. Ik denk dat uh, als, je, als je nu bekijkt dat in de bij de afgelopen verkiezingen, de afgelopen aantal, uh, iedere vier jaar is het aandeel van de blanken in, de, in het electoraat... met ongeveer 2% afgenomen. Dat is een trend die zich zal voortzetten. De demografie, de demografie wijst dat uit. En het is, er is geen ontkomen aan. Hispanics, zwarte, eh, Aziaten, noem maar op... Dit zullen een steeds groter aandeel in de bevolking moeten innemen. Ja. Uh, ze gaan innemen. En die zullen uh, stemmen in overwegende mate... steeds al, al jarenlang op de democraten. Ja. Ja. Uh, dus als de, als de republikeinen zich zo in een hoek blijven zelf blijven uh, verven, uh, he, uh, met die, die, die woede uh, waarmee uh, ze uh, door de Tea Party nu zijn ver, verleid... Dan, dan wordt het heel langzamerhand uh, de minderheidspartij... die is al zo vroeger ook zo wel lang ja. waren. Hugo, ben je het er eens dat, dat met name dan die club, de Tea Party... die ultra-rechtse jonge lui uh, mensen in die, in die partij... dat die de mond gesnoerd gaan worden in, in, om de Republikeinse partij te laten overleven? Nou, ik denk dat de Republikeinse partij een hele moeilijke periode tegemoet gaat. En dat ze een tijdje eigenlijk behoorlijk bipolar zullen zullen zijn. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant een groep nou die meer gematigde republikeinen, Ala Michael Steele bijvoorbeeld. Uh, de vroege voorzitter van de, de Republikeinse Partij, die wel ziet dat er heel belangrijke veranderingen moeten komen, maar je hebt natuurlijk ook een hele sterke groep in het Huis van Afgevaardigden, nog steeds: die, die Tea Party mensen, uh, mensen als Ryan en Eric Kenter en dergelijke, die gewoon denken: van ja, we hebben nog een flink stuk van de macht en dat gaan we gewoon gebruiken. Ja. En die, die twee groepen die gaan dus de komende jaren in die Republikeinse Partij met elkaar in de slag, ja. waarbij uh, Obama dan. Dan, uh, zeg maar, vanuit het Witte Huis en de Democraten vanuit de Senaat. die uh, die uh, fractie in het Huis van Afgevaardigden ook nog uh, gaan zitten bestoken. En dus uit het, elkaar dus kunnen het... kan spelen, die, die twee vleugels binnen die fractie. Ja, het, het, wordt een, ja. het wordt een soort uh, soort burgeroorlog, verwacht ik binnen de Republikeinse Partij. En het wordt een, een heel, uh, heel plezierig spektakel voor. <laughs> Uh, mensen die daar niet bij horen, om um <laughs> dat, uh, um dat te gaan uh, aanschouwen. Christen, ja. Ja, ja. Maar is, is, is dat oplosbaar eigenlijk binnen die Republikeinse partij? Hugo? Die, die, die tegenstelling, ja. nou, ik, ik verwacht op de lange termijn dat die Tea Party dat die dit onderspit gaat delven. Want anders heeft die partij geen toekomst. Ja. Ja. Uh, zo, zo simpel is het eigenlijk, mm -hmm. denk ik. Nou, goed. Dan zal het een veenbrand blijken te zijn geweest. Oké, okay, hartelijk bedankt. Hugo Keijne vanuit New York, Robogen. Chris Keijne gewoon hier vanuit de studio, bedankt. En Jan Donkers, ook hartelijk bedankt. Dit was het einde van de villa. Voor vandaag, want morgen zijn we er weer. Dan zitten wij in Den Haag vanaf half vier... en zo meteen na half vijf het Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Die zit hier ergens in het oh, Goedemiddag, het klopt. Ja. Um, ja, wij praten natuurlijk ook na over Amerika, over de verkiezingen daar. Ook hebben we het over de ontslagronde bij ING die eraan komt... en het afscheidsfeestje van Carla Pijs in Zeeland. Dat kost 62.000 euro en er zijn partijen die dat we te veel kunnen. vinden. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Juri Stubenitski. Radio 1. Het NOS-journaal. Actrice en zangeres Hattie Blok is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol als zuster Klivia. in de legendarische tv-serie ja, zuster nee, zuster van Annie M.G. Schmid. Ook werd ze erg populair met de rol van werkster Sjaan. in het hoorspel In Holland staat een huis. Ook wel bekend als de familie Doorsnee.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 Maar sombere berichten over de Europese economie deden de stemming omslaan. En op een industrieterrein in Velsen-Noord heeft een grote brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf. De brand ontstond in twee containers en sloeg over naar het fabriekspand. Het is nog niet duidelijk of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A13 richting Den Haag. Tussen het Kleinpolderplein en de afrit Berkel en Roderijs is de rechterreis ook dicht. En dat merk je dus op de A20. In de richting van Hoek van Holland staat voor het knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. En aan de andere kant van de vangrail tussen Schiedam en het knooppunt plein 4. Ook de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam loopt vast. Tussen Delft-Zuid en het knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer... En eerder vanmiddag is er een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Werkendam staat 2 kilometer, maar hier is de weg weer vrij. Sinds wij in de buurt tolerantie gebruiken, is het echt veel gezelliger geworden. Hey buurman. Hey hoi. Eerst zat ik het liefst thuis of in de tuin. Hé, hey, buurman. Hoi. Maar toen las ik op tolerantie.nu. nu... Ja. Morgen, buurman. Hé, hey, hallo. ...over het product tolerantie. Ik heb dat direct iedereen aangeraden. Hé, hey, lo, buurman. Hé, hey.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 0900 405 3 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl van Max.nl het NOS Radio Lucella Carrasso. Goedemiddag: de koopkracht plaatjes, puntenwolken en lange termijn effecten is in de Tweede Kamer nog steeds het gesprek van de dag. We bellen met velsen in verband met de brand bij een afvalbedrijf. En uiteraard herdenken wij de actrice Hetty Blok. Eerst Den Haag. Want het kabinet heeft uh, begin van de middag nieuwe berekeningen naar de Tweede Kamer gestuurd over wat de plannen van dit kabinet betekenen voor de koopkracht. Michiel Breedveld. En die brief die sloeg in als een bom in Den Haag. Ja, zeker bij de oppositie. Het is allemaal veel erger dan gedacht, concluderen zij na het lezen van deze brief van uh, minister Ascher van Sociale Zaken. Um, om even wat voorbeelden te geven van de effecten op het inkomen van uh, mensen. Bijvoorbeeld een alleen een verdiener met kinderen van twee keer modaal, dus zeg rond de 66.000 euro, gaat er 6 en een kwart procent op achteruit. En als we kijken naar een alleenstaande, twee keer modaal zonder kinderen dus min 5, kwart procent. En een AOW'er met pe pensioen moet ook ruim 6% inleveren. En niet alleen in de bovenkant van de inkomensgroep moet ingeleverd worden. Ook bijvoorbeeld bij het sociaal minimum een alleenstaande ouder op het. Sociaal minimum, met, uh, die gaat er maar liefst vijf, driekwart procent op achteruit. Nou, de oppositie reageert furieus. Ik hoopte dat men na een week nou toch wel een beetje het huiswerk op orde had. En dat men die bandbreedte van, nou, lage inkomens iets op vooruit, prima. Hoge inkomens niet al te veel erop achteruit, oké. Okay. Maar daar schiet het nu echt flink, uh, flink buiten. De afwijking ten opzichte van wat gisteren werd gezegd, namelijk garantie dat het niet erger zou worden dan 4%. procent. Het gaat nu om grote groepen. Daarvoor geldt dat het een koopkrachtverlies zal zijn van vijf tot tien of wel meer. En dat gaat dus niet om uitzonderingen. Ik denk dat als je de laatste cijfers ziet dat grote groepen er veel meer op achteruit gaan. Het is slecht voor Nederland, het is slecht voor de hardwerkende Nederlanders. En het moet zo snel mogelijk van tafel. De cijfers zijn beduidend anders dan dat ze zijn voorgesteld. Daar ben ik van geschrokken. We hebben het niet hier en daar over incidentele uitschieters, maar over zoals ze het zelf noemen substantiële groepen die er dus gewoon fors op achteruit gaan. Dat had, wisten ze van tevoren natuurlijk ook. En dat komt er nu in één keer uit. Ja, en dan denk je van, waarom zeg je dat nou niet meteen? Substantiële groepen, zegt Emiel Roemer van de SP. Daarvoor uh, de PVV, CDA en D66. Allemaal kritisch. Ja, waar, waar hebben we het dan over? Globaal gezien dus, uh, zo'n 14 van de huishoudens... gaat er tussen de 5 en 10 procent op achteruit... En 3 procent van de huishoudens moet zelfs meer dan 10 procent inleveren. En Roemer zegt, uh, horen we net, uh, zegt dat dan gelijk... Uh, Rutte en Samson hebben gezegd dat de onrust grotendeels ontstaan is... door onduidelijkheid over de gevolgen voor mensen. Nu is die duidelijkheid er, alleen die onrust die is er ook nog steeds. Ja, meer cijfers uh, leiden niet altijd meteen tot meer duidelijkheid. Want dit zijn weer andere cijfers dan uh, de cijfers... waar Rutte en Samson altijd mee uh, gogeld hebben, zeg ik dan maar even... Ja, dat was 0,6 procent. Dat soort orde, ja, toch? Zo ruim uh, een half procent in de plus voor de minima. Vier procent in de min voor de hogere inkomens. Ja, dat zijn de cijfers die gaan alleen over de effecten van het regeerakkoord. Dit zijn de cijfers uh, van uh, wat mensen daadwerkelijk gaan voelen volgend jaar. Want daar komen dus nog eens een keer de maatregelen van het uh, eerste kabinet Rutte... het vorige kabinet, en de maatregelen van het Lente-akkoord of koenders akkoord nog eens bovenop. Ja, de BTW-verhoging bijvoorbeeld. Precies, een optelsom. En um, ja, volgens Diederik Samson, um, ja, die is dan ook niet zo geschrokken van deze cijfers. Hij had het wel zien aankomen. Nou, allereerst is dat voor het grootste deel nog het gevolg van het vorige kabinetsbeleid. Waardoor bijvoorbeeld minima... Er zijn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 Bij de uitwerking zul je altijd zien dat het net even anders loopt. En dan heb je ook de mogelijkheid om uitschieters te voorkomen. Nou, de oppositie gelooft er geen bied van. Die zeggen, ja, met zoveel maatwerk kun je net zo goed een nieuw regeerakkoord schrijven. En dat vinden bepaalde mensen binnen de VVD ook. Hè, want daar hebben ze het vooral moeilijk hiermee. Zien zij nou in deze nieuwe cijfers aanleiding om de plannen alsnog aan te passen? Met een slag om de arm wel. Laten we eerst even luisteren hoe Halbe Zeilstra van de VVD het formuleert. Wij vinden dat als een grote groep uh, buiten de kaders vallen, dat dan uh, de maatregelen zullen moeten worden aangepast. Ik constateer dat dat voor een aantal groepen het geval is. Dus uh, zal het kabinet op dat gebied in de uitvoering zaken moeten aanpassen. Nou, goed luisteren, want Halbe Zijlstra heeft het weer uh, over de effecten van het regeerakkoord. Dus niet over de daadwerkelijke effecten van wat mensen er in de portemonnee oh. gaan voelen. Dus Inderdaad, die, uh, die min 4 geldt alleen voor de effecten van het regeerakkoord. En als ik dan inderdaad dat staartje pak wat vandaag ook mee is gestuurd... de effecten van alleen het regeerakkoord... nou, die vallen grotendeels nog wel binnen die marges. Dus zoveel hoeft er dan niet, eens niet oh. meer aangepast te worden. En dan krijgen we nog weer nieuwe berekeningen van het Nibud. Dat de, volgende week is er een debat over in plaats van morgen. Ik voel een heel lang ingewikkeld debat aankomen. Ja, daar hebben we twee dagen voor uh, uitgetrokken. Dus we kunnen uh, daar ruim de tijd voor nemen in Den Haag. Ja, het is ook wel leuk... Dat dat debat zou uh, vanmorgen uh, plaatsvinden. Uh, eerst wilde de oppositie uitstel, want die cijfers van het Nibud... Dan, dan hadden we pas uh, goed debat kunnen, uh, kunnen voeren. Nou, vandaag met deze brief in de hand uh, zagen, zagen oppositiepartijen... weer gelegenheid genoeg om het kabinet eens even stevig onder vuur, uh, onder vuur te nemen. Ja, daar staken uh, PvdA en VVD natuurlijk een stokje voor... want die wilden zich niet twee keer op de pijnbank laten leggen. Dan maar uitstel tot aanstaande dinsdag en dan in één keer goed. Michiel Breedveld was dat. En na half zes is de gast bij ons. U hoorde hem net al even. Emiel Romer van de SP. Op een industrieterrein in Velzen-Noord... heeft een grote brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf. De brand ontstond even voor twee uur. Michiel Belen van de Veiligheidsregio Kennermeland. Goedemiddag. Goedemiddag. We begrijpen dat het nu wel allemaal onder controle is. Ja, dat klopt. De brand is inmiddels uit. Nou, gelukkig. Waar, waar ontstond de brand? Uh, de brand is ontstaan uh, bij twee uh, containers die, uh, waar het uh, bedrijf uh, mee werkt. Uh, die brand is overgeslagen uh, op het, uh, de loods zelf. Uh, de loods uh, bestaat uit drie loodsen naast elkaar, uh, waardoor er eentje in dat vlam heeft kunnen vatten. Uh, daardoor is het voor de brandweer een uitslaande brand geworden en hebben wij inderdaad uh, groot opgeschaald. Um, in een van de containertjes zat ook nog wat olie, uh, biologische olie, uh, wat restmateriaal. Uh, en dat heeft inderdaad een wat dikkere zwarte rook gegeven. Uh, vandaar dat wij inderdaad gelijk uh, verder opgeschaald hebben vanwege de rook naar de omgeving toe. Uh, om die onder controle te krijgen. Uh, dat is succesvol gelukt omdat de brandweer vrij vlot schuim heeft ingezet om uh, de olie uh, af te dekken. Waardoor de, die niet meer kan verbranden. En biologische olie klinkt niet schadelijk, klopt dat? Uh, nou ja, rook is altijd schadelijk. Uh, vandaar dat op een gegeven moment ook in dat mensen blijven uit de rook. Uh, gelukkig trok de rook ook niet over een woonwijk en dergelijke. Uh, dus hebben we niet heel veel mensen er last van gehad. Uh, we hebben wel uit voorzorg, want de rook werd toch aangetrokken door een van de tunnels, de afzuiging daarvan. Uh, dus uh, de tunnel is even tijdelijk afgesloten geweest. En dan heeft u het over de Velse tunnel? Ja, klopt. Op de Velse tunnel en op de uh, Wijkertunnel. Daar heeft ze even een snelheidsbeperking, uh, die gold daar. Nou, dat is allemaal voorbij en, en, en dat bedrijf zit nu met de schade aan één lood. Ja, ja, er is een deel van de dakconstructie ingezakt. En op dit moment inderdaad is de brandweer aan het kijken... Uh, hoe we het pand zometeen weer overdragen aan de eigenaar. Nou, dank. Dan uh, is dat helemaal helder. Michiel Belen van de Veiligheidsregio Kennemerland. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan Amerika. Het werd een uiterst spannende verkiezingsrace. maar over de uitslag bestaat natuurlijk geen twijfel. President Barack Obama krijgt er vier jaar bij. De Democraten houden ook een meerderheid in de Senaat, maar de Republikeinen blijven de grootste in het huis van afgevaardigden. Correspondent Wessel de Jong, Wessel, jij bent er ook weer helemaal bij vandaag. Gaat het? Min of meer, min of meer? <laughs> Wakker? Ik ben erbij. Kon je slapen na zo'n nacht? Ja ik, ja, ik was meteen in één keer weg, geloof ik. Ja, nee, dat, dat wilde we wel. En wat wordt nu als belangrijkste verklaring gezien voor die overwinning van Obama? Wat zijn de eerste analyses in Amerika? Ja, dan wordt er toch uh, een stukje teruggekeken. Wordt er teruggekeken naar afgelopen zomer toen dat campagneteam van Obama aan het bedenken was van, van hoe gaan we dat nou aanpakken. Toen hebben ze een heel duidelijk besluit genomen dat ze inzetten op de vraag, ja, begrijpt hij ons. Hè? Dus Romney, heeft die, uh, uh, heeft, kan Romney de mensen begrijpen die vraag hoe die, hoe die zou leven. En ze zijn toen aan de slag gegaan om eigenlijk keihard neer te zetten. Eigenlijk in een hoek te drukken van die, van die, van die harteloze executive you <laughs> Van die, van die directeur die moeiteloos banen saneert en, en exporteert uh, over zee. En wat dat betreft is ook eigenlijk, die campagne is natuurlijk ook wel de kritiek geweest, is ook niet zo heel verheffend geweest. Het is een hele negatieve campagne over Romney geweest. Maar goed, die heeft wel gewerkt. Dat zag je ook meteen uh, in de exit polls gisteren. Daar werd ook meteen de vraag gesteld van wat, wat heeft het nou gedaan? En dat was wel een van deze punten kwam er wel uit dat Romney hun niet begreep. Dus die strategie die uh, heeft echt gewerkt. Maar goed, het is een negatieve campagne geweest. Het leek dus eigenlijk wat dat betreft niet op de, de Hope and Change campagne waar, waar Obama vier jaar geleden zo'n succes mee had. Nou, hij mag wel door, ook nu. Uh, wat is nou het eerste dat hij gaat doen? belastingen, belastingen en nog eens belastingen. Dat wordt, daar kan je het eigenlijk mee samenvatten, dat is het belangrijkste. Amerika zit nu echt met een gierend begrotingstekort. Duizenden miljarden. Dus er moet echt iets nu aan die inkomstenkant, moet er gaan gebeuren. Op een, een of andere manier zal toch zullen de inkomsten van de staat zullen omhoog moeten. Nou, de Republikeinen, die, dat is ongeveer een geloofsartikel geworden dat de belastingen niet omhoog worden. Dus Obama, hij zal nu hij zal nu eindelijk eens echt politicus en geen activist meer moeten zijn. Hij zal politicus moeten zijn. Hij zal nu moeten gaan praten met die republikeinen, nu ze toch wat murf zijn, mag je aannemen. Dat hij ze kan overtuigen dat belastingverhogingen echt nodig zijn. En hij moet met ze gaan praten. En dat zag je in dat allereerste debat. Hij had eigenlijk helemaal geen zin om met Romney te gaan debatteren. Hij had gewoon geen zin om met die man te praten. Dat is precies nu wat hij moet gaan doen. Ophouden met speeches en gewoon keihard gaan onderhandelen in die achterkamers. Kijken hoe hij die, die staatsfinanciën van de Verenigde Staten, hoe die, die op orde krijgt. En ook door, neem ik aan, met ObamaCare, zijn zijn zorgplan. Nou ja, dat is, dat is inderdaad natuurlijk een, een punt. Hè. Als je nou zou vragen, wat, wat, wat gaan de Amerikanen er nu op dit moment van merken? Nou, op zich eh, dus natuurlijk wel de hele ironie. Dat lees je nu ook in de kranten van vanochtend. We hebben de duurste eh, verkiezingscampagne aller tijden ongeveer gehad, van miljarden tegelijk, om gewoon eigenlijk maar de status quo te bewerken. Maar goed, die status quo is toch denk ik voor veel Amerikanen zeer belangrijk. Je wist toch uiteindelijk niet voor wat voor Romney je ging kiezen. Hoe hard zou die zijn gaan hakken in sociale zekerheid? Hoe hard zou die zijn gaan hakken in dat Obamacare, in die, in die gezondheidszorg? En opeens zei hij die, die laatste weken, zei Romney van... ja, daar zitten toch best wel wat goede dingen in, Obamacare wil ik toch misschien wel behouden. Nou ja, dat wist je uiteindelijk niet wat die, wat die zou zijn gaan doen. Dat is, zijn, uh, dat is ook zijn grote zwakte geweest. Dus het belangrijkste voor Amerikanen is nu toch wel zekerheid en rust. Wessel de Jon was dat. We worden het actrice Hattie Blok is overleden. Uiteraard staan we deze uitzending stil bij haar carrière. U krijgt de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemiddag. Goedemiddag, Lucilla. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A13 in de richting van Den Haag. Tussen het Kleinpolderplein en Berkhoorn Roderijs is de rechter rijstrook dicht. En aan de andere kant van de vangrail, in de richting van Rotterdam, staat het vast tussen Delft en het Kleinpolderplein over 8 kilometer. Nou, door het ongeluk loopt het vast op de A20. Eerst in de richting van Gouda tussen de knooppunten Ketelplein en Kleinpolderplein 4 kilometer. En richting Hoek van Holland staat voor datzelfde Kleinpolderplein 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Slot Loevestein, het kasteel van Hugo de Groot en de kist... het slot van de tv-serie Floris. Nou, dat slot is bang dat het de deuren moet sluiten. Want gemeente Zaltbommel stuurt vandaag een brandbrief naar het Rijk... om stopzetting van subsidie te voorkomen. Een reden voor verslaggever Joris van de Kerkhof om in het slot te gaan kijken. Ja, een chique plek hoor, hier slot Loevestein. Prachtige deuren, open en dicht te doen... Ja. Dit is dan dicht. En je kunt hier ook praten, gewoon met een directeur die hier zit. Want die directeur is een beetje boos. Boos, omdat het ophoudt met het geld. Niet nu, maar over vier jaar. Dat is best zwaar, hoor. Zo omhoog lopen. <laughs> eh, het geld houdt op bij het slot over vier jaar... Maar ja, ze kunnen best op een andere manier een beetje geld verdienen, toch? Uh, als je hier door het raam kijkt, uh, daar kun je ook overnachten. Klopt. Kost dat? Ja, uh, een overnachting op Loevestein in de eenvoudigere kamer kost 130 euro, inclusief een geweldig mooi strikken, ontbijt. In de luxere kamers, dat zijn echt zeer luxe kamers, dan betaal je 220 euro gemiddeld. En hoeveel van dat geld kun je besteden aan onderhoud van het kasteel. Laat ik daar heel duidelijk in zijn... we houden onze beheerders hier op deze manier binnen de poort dag en nacht. Maar om daar uh, ja, deze hele mooie plek mee te onderhouden... Dat, dat, dat, dat gaat niet lukken. Wie staat er? Ja, dat is een ontzettende grote uh, nepridder. <lacht> maar laat ik daar ook maar weer heel eerlijk in zijn zoals ik ben. Um, wij hebben omdat Loevestein maar een hele korte tijd een bewoond kasteel is geweest. We hebben hier geen kroonluchters. We hebben hier geen Chinees behang dat vanuit Overzeese wateren deze kant op is gekomen. Floris, waar zit die eigenlijk? Nou, dan moet je hier naar buiten komen. Nou, dan gaan we naar buiten. Floris, die, uh, nou, we hebben hier een schitterende van de binnenplaats. Dat hebben de makers van die film destijds ook uh, zo gevonden. Om die reden is deze omloop uh, gecreëerd. En Floris heeft hier vooral rondgespookt en rondgevlogen uh, ja, uh, op zijn paard, zou ik bijna zeggen. Maar Jacques, de beheerder, die weet dat veel beter. Want ik was er nog niet in die tijd. En Jacques... Ja, ik uh, was er net, dus inmiddels uh, ja, bijna 40 jaar geleden. En regelmatig merk je ook aan de bezoekers, en vooral de wat oudere bezoekers... die uh, dat nog eens een stukje jeugdsentiment zien. Van, wauw, hey, het kasteel van de Floris, jij kent dat. En dan komt vanzelf de muziek boven. Ja, inderdaad. <laughs> Floris Duintje. Ja, ik heb het niet hier trouwens, maar misschien ja. op de radio kun je dat mooi de achtergrond... Dat uh... klinkt al hoor. <laughs> ja. dan dwaalt Joris van de Kerkhof verder door slot Loevestein. Tijd voor het weer, Willemijn Hubert. Vrij zacht vandaag. Ja, er is um, gisteravond en ook vannacht een uh, warmtefront gepasseerd. En eigenlijk is dat niet meer of minder dan een brede zone... met bewolking die de begrenzing vormt tussen de koele lucht aan de ene kant... en nu dus een brede, warme sector waar wij in, uh, in zitten... En daardoor is het inderdaad vrij zacht, maar nog steeds wel uh, flink bewolkt. En blijft hij zoals jij dat noemt, die sector... blijft hij nog eventjes uh, lekker een tijdje boven het land nee nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Dus we hebben wel vannacht, merken we het ook wel... want de temperatuur daalt vannacht niet echt, wordt een graad of acht. Dus dat is helemaal niet zo uh, koud, zeker niet voor de tijd van het jaar. Maar in de loop van de nacht, uh, nu wordt de bewolking langzaam ietsjes dunner... maar in de loop van de nacht wordt de bewolking weer wat dikker. En dan gaat er een koufront uh, passeren. En daarachter komen we dan in polaire lucht uh, terecht. Dus is iets koelere lucht. Je zit er lekker in vanmiddag. Ja, ik zit er helemaal in. <laughs> dus iets koelere lucht, dat betekent een graad over 8, 9 de komende nee, nee, dagen? Nee, het nee, nee. gaat heel langzaam naar beneden, de temperatuur. Dus het ligt morgen ook nog op een graad of 10. En of vandaag hebben we het... bijna de 12 graden bereikt. En als je het hebt over bewolking, betekent dat automatisch regen ook voor de komende dagen? Nee, Nee, helemaal niet. Um, ik denk wel, of in ieder geval um, vannacht en morgenochtend wat regen... maar achter wordt het weer wat droger, zijn nog enkele buien. En vrijdag bijvoorbeeld ook veel bewolking. Maar ik denk dat er nauwelijks regen gaat vallen. Zaterdag weer heel anders, ook veel bewolking dan wel regen. En zondag veel bewolking, maar weer geen regen. Dus nee, dat betekent absoluut niet dat het elke dag uh, plant. Helemaal niet. Willemijn, dank je wel. do it Free. We got some install money. Money for nothing, de klassieker van de Dire Straits. En de Amerikanen, we hadden het daar net ook over, kozen vannacht een nieuw president. Maar ze stemden in verschillende staten ook over iets anders via een referendum. En in twee staten is geschiedenis geschreven, want daar is een meerderheid voor de legalisering van wiet. Verslaggever Martijn van de Zanden. De nieuwe president van Amerika was in zijn campagne duidelijk over drugs. Maar toch wordt wiet nu in twee staten gelegaliseerd. Be. De bezoekers van coffeeshop shop in Tilburg... Lijken, Maroc, ja. Ja, Lijken niet echt bezig met het drugsbeleid van Amerika. Geen, geen interesse erin. Maakt het ook niet zoveel uit? Nee, inderdaad. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Als het hier maar gewoon gelegaliseerd wordt, vind ik het goed. Maar de eigenaar is blij met deze stap. Ja, daar dus, uh, zijn we opgetogen van, van dit bericht. En we hopen dat dit uh, een einde inluidt van de war on drugs... en uh, normaal cannabisbeleid uh, voorstaat. Is dit ook een, een voorbeeld voor Nederland? Ik denk dat we hier wel een voorbeeld aan moeten nemen. Uh, en dit geeft natuurlijk de gelegenheid om in te haken op uh, Amerikaanse ontwikkelingen. Ik las ook ergens dat mensen 28 gram mogen kopen... Dat vond ik als vrij veel klinken. Nou, dat is zou je zeggen, omdat in Nederland de norm van 5 gram uh, uh, heerst. Uh, vroeger was het in Nederland ook 30 gram. In 1996 is dat veranderd, maar voorheen was het gewoon 30 gram. Dat wil zeggen, klanten hoeven niet zo vaak naar de coffeeshop te komen... waarmee je natuurlijk veel minder uh, uh, bezoeken krijgt aan de coffeeshops... waardoor je ook minder overlast, wat vaak zo gezien wordt, uh, creëert. En ik vind dat een verstandig besluit. Reacties op de uitslag van het referendum in twee staten in Amerika over wiets. Niet met de slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Niet op de stoel ja, zuster, nee, zuster. Er zijn ongetwijfeld veel mensen die nu gelijk denken: zuster Clivia en dan in één adem denken aan het blok. Want op 92-jarige leeftijd overleden Hetty Blok was zuster Clivia en ja zuster nee zuster. De tv-serie liep maar twee jaar, maar de liedjes van Harry Banning die door Hetty Blok en Len Jongewaard werden gezongen klonken nog lang na. Ik geef een stekkie, een stekkie, een stekkie En als ik s'avonds op visite ga, dan breng ik overal geluk Ik geef een stekkie van de fuck. Ik geef een stekkie van de fuk, zie maar voor, ja, zuster, nee, neezuster, werd Hetty Blok al bekend... door haar rol van Sjaantje in het hoorspel De Familie Doorsnee. Ook van Annie M. G. Schmid. die Blok werkte bij veel cabaretgezelschappen... en ze was tot op hoge leeftijd actief. Vorig jaar nog bijvoorbeeld, trad ze op in het tv-programma De Wereld Draait Door. Ze vertelde daar over haar eerste ontmoeting met Annie M. G. Schmid, samen met Fien de Lamar, waar ze toen voor werkte. En toen zei uh, Fien, uh, dit is mevrouw Schmid. En daar heb ik een liedje van gekocht. En uh, dat was... Uh, wat een gemier, zijn minder haar vaders koetsier en dat, is, <lacht> en dat is het enige liedje van Annie wat ik niet leuk heb gevonden. <lacht> dus dat was natuurlijk een, een, een, een moeilijke toestand. Want Fien zei... En mevrouw Schmid heeft ook nog een liedje voor jou. En dat was uh, een amazing liedje. En ik was in die tijd vreselijke literair cabaretterig... Dus ik zei, uh, ik weet niet of een meezingliedje wel iets voor mij is. Misschien heeft mevrouw Schmid nog een ander liedje voor <laughs> mij. En, uh, nou ja, Adi heeft dat mij nooit euvel geduid of kwalijk genomen. Nee. Het Blok was dat vorig jaar dus nog in de wereld draait door. Hopelijk spreken we later deze uitzending met een collega van haar. Daar zijn we mee bezig. We gaan nu richting het nieuws van vijf uur. Daarna zijn we terug. Dan praten wij over dat feest voor Carla Pijs, die weggaat als commissaris van de Koningin. Er komt natuurlijk een nieuwe. En uh, om dat allemaal te begeleiden... hebben ze 62.000 euro uitgetrokken voor een feest. En er zijn partijen in Zeeland die dat te veel geld vinden. Daar praten we over met meneer Robesin van de Partij voor Zeeland. Misschien kent u hem wel. Hij was nog eens in het torentje bij Mark Rutte... Ging over de Hedwigepolder toen volgens mij. En we praten met iemand van het CDA, de Partij van Pijs. Tot zo! BNN Today. Zo so ah, Nee, niet flauw, nee. briljant. Ja, briljant. Ja, het is heel goed of, of gemonteerd. Of kan jij het niet ja. hebben, Boris van der Ham? Jawel, tuurlijk wel. Elke werkdag. BNN Today. Iets wat ongeïnspireerd vond ik het soms. Dit. Ja, ik wil gek oh, ja. van het wielrennen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik zit te denken op mijn kleurrijke lijst. Ik wil Boris van der er helemaal niet in hebben. <laughs> Omdat nee? je net hebt. Sorry? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Economische vooruitzichten Europa Somber. En actrice en zangeres Hattie Blok overleden. Het debat over de regeringsverklaring is verplaatst naar volgende week dinsdag en woensdag. Eigenlijk zou het debat morgen worden gehouden, maar de Kamer wil dat het niet eerst doorrekent wat de koopkrachteffecten van het beleid zijn. Die cijfers kunnen.